Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Door het hele land is er geprotesteerd tegen de oorlog in Oekraïne. Boycott elke wapenhandel. Boycott elke oorlog. In onder meer Den Bosch, Rotterdam en Den Haag gingen honderden mensen de straat op, zag verslaggever Mark Robin Visser. Boycott. Alles en iedereen dat oorlog Een uh, paar honderd oorlog. mensen zijn bij elkaar gekomen bij het Malieveld hier in Den Haag. Bij een bijeenkomst georganiseerd door onder andere de SP en de Partij voor de Dieren. Er is een podium met sprekers en veel mensen dragen een blauw affiche waarop staat stop de oorlog. Russen die in Nederland wonen gingen vanmiddag langs bij de Russische ambassade in Den Haag om ook daar te demonstreren. De Turkse president Erdogan gaat tegen Poetin zeggen dat de invasie van Oekraïne moet stoppen. Morgen bellen ze met elkaar. Turkije wil nog steeds bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. Turkije heeft goede banden met beide landen. En de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot vliegt vanaf dinsdag alleen nog maar binnen Rusland en Belarus. Veel Russische maatschappijen hebben leasevliegtuigen van westerse bedrijven. De luchtvaartautoriteit waarschuwt dat ze beter binnen Rusland kunnen blijven. Anders zouden die toestellen in beslag genomen kunnen worden. En ook de Josti-band zet zich in tegen de oorlog in Oekraïne. 24 uur lang spelen ze via een livestream muziek om zo geld op te halen. Onze verslaggever ging bij ze langs. Ik ben nou een beetje over mijn vermoeidheid heen, merk ik. Maar als je dan hoort dat mensen in Kiev ook helemaal niet slapen, heb ik het daarvoor over. Ja, over Kiev gesproken, want daar gaat het bij jullie actie om. Hè? Ja, voor uh, Bakery Bake for Oekraïne. Dat is uh, voor mensen met de beperking. Is dat. en uh, Dat is opgericht door uh, twee mensen waar we zijn geweest in 2013... En uh, ja, die blijven maar brood bakken en voor uh, de mensen die uh, ondergedoken zitten in, in kerken. En hun blijven maar bezig, wel de bommen over hun huis heen vliegen. De Josty band speelt nog drie uur. Online kun je meekijken en er is al zo'n 60.000 euro opgehaald. Het weer nog droog en zonnig. In de loop van de middag kan het bewolkt worden. Het is 7 tot 10 graden. Vannacht weer vorst en morgen ook zonnig en een graad of 6. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Het verkeer rijdt in onze regio langzaam over de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Wijde maar vier kilometer file met tien minuutjes vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Juist uh, op het uh, nieuws van uh, 4 uur. Een goede actie van uh, de Josty Band. 24 uur, uh, zeg maar, halen ze geld op uh, met uh, ja, onder meer uh, hun uh, optredens. En uh, ja, daarbij genoemd ook dat de uh, Baker Man gewoon doorgaat... met uh, Making uh, Breads in, uh, in uh, Oekraïne. Vandaar dat we deze plaat uh, draaiden. Aan het begin van de laatste uur Late Back. En de Baker Man is Baking Breads. Een uh, plaat uit de beginperiode trouwens... Uh, van deze lokale radiosender CFM. We zijn er al 31 jaar en al uh, bijna 31 jaar... hebben we ook uh, u drie altijd van uh, Zandvoort op zaterdag. <laughs> het gaat heel weinig schelen, albers als ze zo doorgaan. Klopt. En uh, uh, wat gaan we in de derde uur allemaal doen? Nou ja, na de volgende plaat gaan we weer snel naar Duintjesveld... want het is natuurlijk een, uh, ja, een, een scoreverloop waar we toch even weer... Uh... ...van op de hoogte worden, willen worden gebracht door Jan van der Leden. Want uh, jij meldde dus dat SV Zandvoort uh, Marken de tussenstand 3-2 is geworden inmiddels. Dus uh, wat dat betreft uh, is er van alles gebeurd, terwijl uh, wij naar nieuws luisterden. Dus naar de volgende plaat gelijk weer naar Jan van der Leden. want dat is tegen het einde van de tweede helft. Kijk of ze die voorsprong, die drie punten in huis kunnen halen. Dan hebben we natuurlijk ook uh, nog uh, Pit Report. Er is alweer van alles uh, te bespreken over de wereld van de Formule 1. Want nog even, ook daar breekt het geweld weer los. Er wordt al, werd alweer getraind. En uh, er is nieuws van uh, ook, uh, ja, ook de, de oorlog in de Oekraïne gaat niet aan de Formule 1-wereld voorbij. Ook daar een bericht over. Daar allemaal voor half vijf. Want om half vijf is het tijd voor het Dier van de Week. En die luistert naar de naam Knoet. En hebben we het gedicht van de week om kwart voor vijf. Liefhebbers van het gedicht van de week nog even gedeeld. Kwart voor vijf is het zover. De pakkende titel Een Beetje. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Dankjewel albert Weer een vol derde uur van Zandvoort op zaterdag. meekijken doe je via www.zfm-live.nl. ZFM-live.nl, kijk je live mee in de studio aan de Torweg 10a. En met jou zei het al, na het volgende plaatje gaan we weer naar Duintjesveld. Dan horen we Jan van der Leden met het laatste gedeelte van de wedstrijd. Laten we drinken op ons afscheid, op het einde van de reis. Voordat het licht van jouw schoonheid achter schaduwen verdwijnt. Alles vlucht in het verleden, het gaat aan ons voorbij. Wij staan in het heden en kunnen er niet bij. Die goed, hè? deze nieuwe single van, van Dikke hoor. op de golven dansen wij. Een plaatje, een van een lekker hart en dan heerlijk genieten van deze single. Op de golven dansen wij, Jan. Want ja, er wordt al flink gescoord daar bij jou. Zijn we eventjes ja. weg bij, krijg ik een, een, een appje van je. 3 tegen 2, hoe staat het er nu bij trouwens? Nog steeds 3 tegen 2. Kijk. Ik net nog een mooie kans op 4 2. Maar we staan nog steeds want We zijn nog steeds in de nieuwkant. Ja, maar uh, in een, uh, rap tempo wij, hebben, wij, hebben beide partijen flink <coughs> gescoord. Ja, wij hingen net op. Net zojuist. En Timing uh, Kirchhoff ontving zijn tweede gele kaart. Dus in de dus op dit, Daarna speelde het dus met die man. Nou, ik, ik, ik meldde je dat, dat wij 1-1 uh, hadden gemaakt. En vlak na de rode kaart. Met het, uh, 1-2 voor uh, Marken. Heel een beetje problemen bij ons achterin. Uh, 10 minuten later was het een uh, vrije trap. Uh, net buiten het grondgebied. Jeffrey Samsin prachtig inschoot. 2-2. Twee of twee uh, minuten later. was het weer een vrije trap. Nagenoeg op dezelfde plek. En Jeffrey schoot hem weer prachtig in. Dus dat was 3-2. Kijk, dat is een mooi plekje voor uh, Jeffrey. Ja. Die moeten we onthouden, ja, uh, Jan. Hey. Ja, ja, ja. En, nou ja, op dit moment is het nog steeds bij uh, Mark heeft de trachter om het niet uit te gooien. Dat lukt nog niet echt. Het uh, zit in de 87e minuut. Het zal een paar dagen, een paar minuten nog uitlopen. Dus een minuut of vijf, zes is zeker nog wel. Oké, okay, nou ja, jij houdt het uh, nog uh, heel even in de gaten, het uh, slot van de, van de wedstrijd. Het zou mooi zijn als we uh, natuurlijk drie punten aan uh, deze, deze ja, wedstrijd van de twee het gelijkwaardige het partijen, zeg maar, toch wel, hè? Uh, ja, als we daar drie ja. punten aan overhouden. Ja, maar het is ook, ik moet zeggen, het is ook gezellig, hoor. Het publiek wat Marken meegenomen heeft, is een mooi. Rico gaat er nu alleen met de keeper op, die wordt gevoeld vlak buiten het hoofdpubliek. En de scheidsrechter doet het gewoon helemaal niet. Geel, dat moet geel zijn. Ja, rood moeten er staan. Rood, ja, <grijpte> ja dat door, <g> <grijpte> spelen, oké. Nee, en hand. Niks aan de hand. precies, ook geen thuisvoordeel, Jan, nee, hè, ook geen thuisvoordeel. Hij werd regelmatig naar de naar de grond Ja, niks aan de hand. Nee, maar jij zegt dit van met Mark ook altijd uh, gezellig, maar uh, kunnen die ook uh, zometeen meteen meteen naar de wedstrijd meegenieten van dat, uh, dat, uh, dat feest van jullie, of niet? Ja, absoluut. Ja, hè? gaan ze, gaan ze lekker even meedoen? Maar Mark is met de bus hier naartoe gekomen. Ja, dus, uh, dus er hoeft er maar eentje te rijden en dat is de buschauffeur. Ja. Kijk, dat is... En waar die momenteel is, dat weet ik niet. Maar, uh... <laughs> de, de, de buschauffeur die denkt van was ik maar geen buschauffeur waarschijnlijk uh, <laughs> geweest. Had ik mee kunnen doen, ja. Ja. Nou ja... ja die jongens op het we zitten hier op, uh, op het terras. Lekker aan de diertje allemaal. Kijk. Met de muziek erbij, het is echt een hele sfeer. Ja, mooi dat het, uh, dat, het, dat het weer kan en dat het uh, meteen ook weer uh, lekker opgepakt wordt. Hè? Dat uh, ja. iedereen er weer uh, lekker ja. zin in heeft. Ja. Dus. En dat merk je ook hoor. En het weer werkt mee. Ja. Zo er het zonnetje staat, het de D oppakken. Ja, ja, ja, ja. Dus... Nee, en wij hè. De zon en uh, bier. Dus, uh. <laughs> Goed. Nou ja, Jan, nog een paar minuutjes te spelen. Hou het even in de gaten voor ons. Uh, en dan uh, hoor, hoor het straks wel uh, van je. Ja, doe ik. Oh, Oké, okay. dankjewel Jan. Doe, doe, doe. En, uh, veel plezier met het feest alvast, hè, zometeen. Nee, woestje, gaaf en Woensdagavond zijn jullie niet. Nee, Woensdagavond zijn we er niet, maar we gaan hem wel volgen hoor. Ik heb de app, dus uh, als het gescoord wordt, dan uh, moet ik wel een boodschap krijgen, toch? Laat ik het weten. Oké, okay, dankj dankjewel. Hè? Acht uur is die nee, zo, wedstrijd trouwens, hè? Jo, toch? Ja, ja. ja. Ja. 8 uur woensdagavond, is dat thuis of uit? Uit? Uh, uit bij... Uh, Dvva. Oké, okay, woensdagavond, 8 uur, weer een wedstrijd. Inhalwedstrijd eigenlijk, hè, van vorige week zaterdag. Ja, ja. Oké, okay, dankjewel Jan, fijn weekend. Ja, jullie ook. En tot ja. volgende week. Hoi, hoi, 3-2 nog steeds. En laten we hopen dat, het, uh, dat we een winst aan deze wedstrijd vandaag overhouden. En dat was 9.9 uit de jaren 80 met All of Me for All of You. Zodra ik de Piet Report maar eerst even een plaat die we op een speciaal verzoek draaien. Hier is you too and the beautiful day. Ja, dit is ook vandaag weer zo'n dag met uh, gemengde gevoelens natuurlijk. Hè. We hebben mooi weer, maar kunnen we daar eigenlijk wel lekker uh, van genieten... met uh, de oorlog uh, in uh, de Oekraïne. We proberen er toch het mooiste van te maken. En uh, vandaar dat we hem ook draaiden. Dit keer de single It's a Beautiful Day van YouTube op versioen. CFM Race Radio, Pit Report. Nee, in ieder geval is het voor uh, Mazepin uh, helemaal geen uh, beautiful uh, day, Albert Jan. Nee, klopt, want uh, <coughs> er werd al over gespeculeerd. Maar Haas, het uh, team Haas, heeft besloten om uh, Nikita Mazepin per direct te ontslaan. Het Vermoede 1-team wil niet verder met de Russische coureur... vanwege de oorlog in Oekraïne en de relatie van dienstvader met Vladimir Poetin... Vader Dimitri Matsapin is een rijke Russische zakenman. Met zijn bedrijf Oer Kali stapte hij vorig jaar bij Haas in als titelsponsor. Het team heeft besloten ook de banden met de geldschieter te verbreken. Tijdens de laatste testdag in Barcelona verwijderde het team alle Russische sponsoruitingen en kleuren al van de bolides en het motorhome. Pietro Vittipaldi of Antonio Giovinazzi nemen waarschijnlijk het stoeltje van Matzeppin naast Mick Schumacher over. De Braziliaan was al reservecoureur en teambaas Gunter Steiner zei eerder dat hij, dat hij uh, er ook als eerste optie was. Giovinazzi, afkomstig uit Italië, reed de afgelopen seizoen voor Alfa Romeo en is verbonden aan Ferrari dat de motoren levert aan Haas. Het management van de Formule 1-leiding heeft het contract met de promotor van de Russische Grand Prix definitief opgezegd. Dat betekent dat er daar ook geen toekomstige races meer gepland staan. Eerder werd al bekend dat vanwege de Russische invasie in Oekraïne de laatste Grand Prix in Sochi dit jaar niet zou plaatsvinden. Vanaf volgend jaar zou de koningsklasse van de autosport afreizen naar Sint-Petersburg voor een nieuwe Grand Prix. Het verscheuren van het contract houdt echter in dat ook daar niet meer gereced gaat worden. De Formule 1 kan bevestigen dat het contract met de promotor van de Russische Grand Prix is beëindigd. Dit houdt in dat Rusland geen races meer zal hebben in de toekomst, al is de Formule 1-leiding in het statement. En tot slot, Max Verstappen heeft verheugd gereageerd op zijn nieuwe... Dat zou ik ook doen als ik Max was. Verheugd gereageerd op zijn nieuwe superdeal bij Red Bull Racing. De, re de regerend wereldkampioen in de Formule 1 blijft tot en met 2028 aan het topteam verbonden. Racing Bull bevestigde dat de overeenstemming is bereikt over de nieuwe verbintenis. Het gaat om een verlenging van vijf jaar. Britse bronnen verklaarden eerder al dat het grootste en lucratiefste contract in de Formule 1-historie is afgesloten. En na het seizoen van 2028 is Verstappen dan inmiddels 31 jaar oud. Met ruim 40 miljoen per jaar ja, ja, en dan of... nog het rest, hè, allemaal, wat da er omheen is. Daar werd gisteravond in, uh, in het Formule 1-café ook uh, zwaar over gespeculeerd wat het dan wel was. Maar hij is in ieder geval de, de best verdienende Nederlandse sportman ooit in Nederland. Nou, dat... Dat is alvast één uh, stap, maar volgens mij gaat hij ook met all-in all meer verdienen dan Lewis Hamilton. En hij loopt ook met iedereen mee naar, natuurlijk. Hè. Eerst uh, was hij bij Sicho uh, uh, ja. heel vaak te zien en nu heb je Viaplay natuurlijk. Ja. En wat schetst mij verbazing in de commercial van Viaplay, wie komt daar langs? Max Verstappen. Ja. Hij is er weer uh, inderdaad. Nou ja, een, helemaal, een hele mooie deal voor uh, Max. En, uh, ja, de, ik denk dat hij uh, voor, uh, voor het grote gedeelte van zijn uh, racecarrière... inderdaad uh, gewoon bij uh, Red Bull uh, te zien zal zijn... als uh, de nummer 1 coureur van dat, uh, de, van dat team. We gaan uh, nog één plaat draaien... en dan het uh, dier van de week in en die ene plaat is uh, deze... Ja, hier is Sting en uh, The Russians. Een plaat waar geen woorden bij zijn verder. We zeggen altijd, en helemaal terecht, uh, muziek zegt uh, meer dan uh, woorden. En, uh, ja, dat is wel heel toepasselijk. Uh, Bij deze was Sting en uh, The Russians. Met die plaats zijn we toegekomen aan het uh, dier van de week. Nou ja, de hoeft maar een dier uh, even cent uit te geven. En uh, voep weg is hij uh, ja. uit het asiel. Dus, uh, Vor vorige week hadden we Noortje, nou, die is gereserveerd... Alleen die schoothonden komen niet vanaf, nee, hè, eh, Luc. Luc. Nee, dat, dat, van 54 kilo. dat zou toch mooi zijn als die ook ja. thuis... Dat is een knuffeldier, hè? Knuffel, ja, schoothondje, hè? Schoothondje, zei je, ja. ja. Goed, wie hebben we deze week? We hebben deze week Knoet. Zo dan. Wat een grote mooie hond. Dit zijn teksten die ik regelmatig hoor. Mijn naam is Knoet. Een Centraal-Aziatische of Charka reu van net één jaar oud. Ik ben op zoek naar een mooi terrein met huis... waar ik lekker de boel kan bewaken. Richting, me richting mensen ben ik op dit moment nog een vriendelijke en blije hond. Ik zeg dat met nadruk op dit moment, want uh, als ik eenmaal mijn huis gevonden heb, dan zal ik dat met hart en ziel beschermen. Een huis met kinderen is mogelijk, maar dit moet wel goed begeleid worden door mijn eigenaar. Eigenlijk alles valt of staat met de begeleiding van de baas waar ik terechtkom. Naar honden ben ik vriendelijk. Ik heb kennis gemaakt met een paar teven en deze vind ik erg leuk.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 Een kennel is voor mij ook geen probleem om een deel van de dag in te door te brengen. Ik zoek een baas die weet wat hij of zij aan begint met mijn ras. Ik, zo sta ik bekend. De Ofcharka heeft een rustig karakter, is zeer verzelfzekerd en maakt zijn eigen keuzes. Hij blijft zelfs bij gevaar rustig en zal zonder waarschuwing aanvallen. Kunt u mij alles bieden wat ik nodig heb? Ik ontvang dan heel graag een mailtje zodat we elkaar kunnen ontmoeten. En waar verblijft? Knoet Knoet verblijft in het dierenthuis Keddemeland, Keeselstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Eh, ik zou zeggen, oh, want ook Knoet verdient een thuis. Zo is het. en het is geen vark Ook al heeft hij een beetje een varkensnaam. Knoet, het dier van deze week te zien en uh, ja, mee, mee te maken in het uh, Kennen We Dieren Thuis, Kees om straat nummer 5 hier in uh, Zandvoort. door net uh, Sting en de Russians. Nou Dit is ook een beetje een plaat die daar wel een beetje bij past en vandaar dat we die ook nog even na het dier van de week draaien. Hier is Michael Jackson en Heal the World.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 Jackson Oriën met uh, Heal the World. Ja, straks om uh, vijf uur dan uh, is het weer tijd voor uh, Entertainment for You. Maar uh, Fred uh, Albert-Jan is uh, ziek. En wij wensen hem vanaf deze plek veel beterschap, Fred. Ja. En uh, we hopen je volgende week weer uh, in de studio uh, te zien. Maar niet getreurd. En uiteraard ook te horen op de radio. Maar niet getreurd, want Entertainment for You is er gewoon om ja. vijf uur. Weliswaar non-stop, maar na vijf uur gewoon entertainment voor you bij je eigen lokale radio, CFM. Dus blijf luisteren. Straks kwart voor vijf hebben we nog het gedicht. Zodadelijk het gedicht uh, een beetje. Maar is nog even een, uh, een, een, een plaat voor, uh, voor Fred. Voor onze uh, zieke collega. En uh, hoop dat je snel weer beter bent, Fred. En deze is uh, speciaal voor jou. Arsuren, come di battaglia, di comparse, fuochi, paglia. E di cuori, son cavalli, scosinui. Amarsi è come andare in fuga. E cosa ho fatto, cosa ho detto mai. È l'illusione che verà che scorretiera tra le dita della vita, passa il suono per le immagini di noi, meravigliosa confusione tra i dialoghi e le cose e ogni peso appassionato.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 E vuoi credere quella della Alle ragazza mia, il naso lungo, il gusto della Zo, dit was het uh, paracetamolletje voor uh, onze collega Fred Hey, Cantare et amore. Wat een mooie plaats, echt zo vlak voor het uh, gedicht van de dag. Het gedicht van de dag is ook weer mooi hoor. Dus uh, lekker blijven luisteren, want hier komt hij aan het gedicht een beetje. Mijn ruggengraat, die is al lang verdwenen. Misschien... Misschien dat ik die een keer van u mag lenen Want ik wil nooit meer laks zijn En er altijd vanaf zijn Dat ik ook een keer zei Doe maar sinaas in plaats van bier Voor mij Want weet je Het blijft bij mij helaas nooit bij een beetje Je wilt verstandig zijn Maar dat, dat vergeet je Zodra je aan een biertje denkt, en dan inschenkt, dan weet je dat gaat straks weer mis, stukje bij beetje. Mijn huis verandert in een klein cafeetje, en morgen, en morgen heb ik overal, overal pijn. Melancholie. En spijt vooral nog van de laatste drie. De laatste keer, ik zweer je op mijn dochtertje. Ik drink, ik drink nooit meer. Een beetje, een beetje verdoofd. Want je wil wel meer, dat weet je. Mijn hoofd had wel meer een stom ideetje. Dat speet je, maar dat weet je, soms vergeet je wel een beetje. Vergeet je zelfs een beetje hoe een kater kan zijn. En als maandag dan de, hoofdkop, de hoofdpijn is verdwenen en ik van u tien eurotjes mag lenen, wil ik gewoon weer zat zijn. Lekker van je dat zijn. Want ik ben morgen vrij. Ober.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 Misschien dat ik die van u een keer mag nemen, want ik wil nooit meer laf zijn, er voor altijd vanaf zijn. Dat ik ook een keer zij, doe maar sinas voor mij! Want ik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 Olie. en spijt vooral nog van de laatste drie de laatste keer ik zweerde je op me. nou ja, laat maar zitten ook eigenlijk een beetje vertiefd was je wel meer, meneer dat weet je je hoofd had wel eens meer een stom ideetje dat weet je maar nog beetje, soms vergeet je wel een beetje hoe oh ik Oh Mooi hè, voor het gedicht van de dag vandaag een beetje de kick. Inderdaad, de nieuwe single van deze geweldige groep. A good evening, Max. Hey, how are you, Spen? I'm fine and you, you meet old crook. Sit down, my man, and have a beer. Keep your hands off the girl that's working here. Oh hey, hey, listen Max, I'm kind of short. I'll help you, brother, don't you worry no more. Cause I got this job that's coming up. Completely safe, real easy job. first let me tell you what you must not do. Don't come stone and don't tell truth. Don't come don't tell truth don't tell Trudy don't tell Trudy not true. you know I dig it man but uh All women talk, let me tell you that. And sooner or later, she'll turn you in. So shut your big mouth and don't say a thing I'm cool at Max, there's no need to scrub. Uh, Relax a bit tell me uh, about the job. Fat bombs, the lookout. Words at the wheel, it's good, clean money we're gonna steal. Meet me at midnight and bring your tools. And don't come stone and don't tell truth. Don't come stone and don't tell the truth. Don't tell, don't tell the truth. Don't tell truth. Don't tell truth. Don't tell truth. The end of with a scar on his head. Scarface Lenny, the safe specialist? Yeah, that's the one. used away his talents? He's off the list. Who cracks the save and how do we get in? Fast Alex is our safe, man. He's the king. That sounds okay. Let's have another beer. I'm in it, baby. There you go, Max. Cheers. Here's to the job. I knew you would. But don't come stone and don't tell true. Don't come stoned don't tell true. Don't tell stone Don't come and stoned. True. Don't A real big one. Oh, far out, anywhere. Know Come to Kelsey's, we'll have a few beers and I'll tell you all about it. Right on, honey, I'm on my way. Dit is echt een uh, gouden houden die we de hele tijd al uh, niet gedraaid hebben voor je. Goed hoor. Max en was dat. En uh, don't come, stoned and don't tell the truth. Zo so is het. Zo so is het maar net. Uh, en uh, zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending van Zandvoort op zaterdag. Mooi winst voor SV Zandvoort vandaag tegen Marken. Die hebben we weer in de pocket, uh, Jan, de, de drie punten. Ja, nee, goed. Ben je maar... er nog of uh, ben nee, je aan het doen? Nog nog man? Even, ik ga nog even bij dat. Ik zat nog even bij dat nummer, want er zit ook dat de melodietje van Popcorn. Ken je dat nummer nog van vroeger? Nou, het is een beetje uit die tijd volgens mij ja, ook. Nee, die, die, ja, nee, die, die, die, die tune zat er ook in. Dat ja, was, ja, was ja, ja in. Max Spex is een Amerikaan die in, uh, in Nederland woonde trouwens. Die oh. uh, dat plaatje gemaakt heeft. Oké, okay, nou, dus, nou, ik heb alle al fanmail weer afgewerkt. Mooi, mooi, mooi. Dat, mooi. Wordt, dat wordt ook steeds drukker. Dus uh, morgen <laughs> heb je de verzoekplaten voor morgen al binnen? Ja, ja ik heb je ja? eerst ook? binnen voor Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus nou, dan gaan we die uh, uitwerken. En uh, ja. zorgen dat we die morgen kunnen draaien voor je. Toch? Zeker weten. Komt dat Zeker op. weten. Nou, dankjewel wel weer. Albert Jan Vos. Uh, Rob Harms, ook hartelijk dank. Graag gedaan. We zien elkaar morgen. Fred, uh, nogmaals, uh, beterschap. Fred is er zometeen dus niet. Maar... Tot, uh, hij is ziek, maar wel non-stop. Entertainment voor you. Dus uh, blijf luisteren naar je eigen lokale radio. Wij zeggen... Tot morgen. Oké. Okay. Dag. Doei doei.